8 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal.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 In de Eredivisie heeft PSV gisteravond een moeizame overwinning geboekt op hekkensluiter Willem 2. De Eindhovenaren wonnen met 3-1, maar een kwartier voor tijd stond het nog 1-1. PSV staat nu in punten gelijk met koploper Ajax, dat vandaag thuis tegen Heracles speelt. Ook Vitesse kwam in punten gelijk met de Ajax. Het team van Fred Rutte won met 3-0 van nak en behaalde zijn zevende zegen op rij. Verder werd FC Twente Roda JC 2-0 en eindigde Pek Zwolle RKC Waalwijk in een gelijkspel. Het werd 1-1.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 ANWB Verkeersinformatie, er staan op dit moment geen files, maar ik heb wel een waarschuwing, hoorde het al in het weerbericht. Met uitzondering van het noordwesten en in het zuidoosten van het land komt er namelijk lokaal dichte mist voor. U ziet dat steeds minder mensen op uw mailing reageren. Wij zien dat de respons met 20% toeneemt als u er een persoonlijke landingspagina aan toevoegt.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 Oké, okay, uh, Harvey, we drukken de stopwatch nu in. Nu, nu gaan we beginnen met de eerste vijf minuten telling. De eerste vijf minuten telling? Ja. En um, oh, ja, hoe gaat zo'n telling? We moeten luisteren, kijken. Nu vooral uh, luisteren, dus alles wat er zingt. Ik hoor een uh, bomkruiper. Er zit op de achtergrond een goudvink te zingen. Dus dat belooft een mooie vijf minuten telling te worden. Vetter, hoor je een goudvink? Boomkruiper dichtbij, ik weet niet of je dat hoort op de radio. Ik zie daar een roodborst zitten. Even kijken, waar, waar zie je die roodborst? Ik Oh ja, we zijn hier op een laantje Oh ja, ja ik zie hem. We zijn hier op een laandje uh, richting Stadzicht bij naar de meer. En uh, ja, We staan en... eigenlijk midden op het, op het middel, middelpunt van het uh, klimatoekje. Ja. Wat wij gaan tellen nu. Maar, de... ja, jij hebt een plek, daarover gaan we straks alles, alles meer vertellen. Jij hebt een plek uitgekozen waar je vijf minuten lang alles gaat luisteren en tellen. Ja, alles wat wij kunnen noteren als broedvogel ga ik zo meteen opschrijven. En als jij terug gaat, ga ik. Uh, Verder met mijn telling, kom straks terug. Nou, nou die, die, die boomkruiper die zagen we alleen, die hoorden we niet. Telt nee, hij dan? Nee, die die zit oh, hier te zien. Nee, ik bedoel die roodborst. Ja, die zit te tikken, dus op zich uh, zou kijk, het nog kruipen. kunnen. Die telt in principe waarschijnlijk dus wel, ja. Oké, okay, nou dan gaan we noteren. Ja. Uh, ik roodborst. Roodborst. Ja, roodborst. Die zit dan hier, kijk. Nu ja, ja. noteer ik hier. Oh, je zet hem ook precies op de kaart. Ja, ja. hij moet hem ja, precies op ja. de kaart. En die, die boomkruiper ja, zit daar. daar. Ja, en die goudvink ja, zit erachter. Die zit achter op de lange kaart. Oh, oh ja, en daar? Ja? Ja, nee, dat zien we het al Dat horen we nog niet. Vertel nee. nog niet mee. Horen we Goedemorgen. Ja, niet vanuit de Oostvaardersplassen dus, hè, maar hier vanaf het minstens zo spiritueel verantwoorden nadermeer. En als ik even een snelle blik werp in ons draaiboek even kijk... Nou, dan zie ik daar Harvey van Diek, die hoorden we net met zijn vogelatlas. Nico de Haan komt langs voor zijn laatste cursus Vogelzang. We gaan naar Rottermeer Plaat om een paar vogelwachters af te zetten. En uh, we volgen de actie Bomen voor Kippen. Nou, je zou bijna denken dat we een vogelprogramma zijn. wat Maar voor de niet ornitologen onder u presenteren we ook... een nieuwe aflevering van Tuinreservaten. We hebben... Galloways hier aan het Nadenmeren. En we gaan het hebben over groene datacenters. Dat allemaal tot 10 uur in deze uitzending van Vroege Vogels. GELUIDEN. Ja, wij, wij onderbreken deze muziek, omdat wij, uh, ik en uh, Harvey van Diek van Zo uh, so van Vogelonderzoek, nog steeds buiten staan hier bij het, bij het Naar de Meer. Uh, we beginnen deze uitzending eigenlijk met een telling voor de atlas. En wat dat nou precies voor atlas is, vertellen we ook later weer iets meer over. Uh, maar in het kort komt het hierop neer. Alle Nederlandse vogels worden de komende jaren in kaart gebracht. Uh, en daarvoor is Nederland verdeeld in blokken van, ja je, Harvey, jij hebt hier zo'n kaart, blokken van, hoeveel? Totaal 5 en 5 kilometer, en dat zijn al verdeeld in 1, 1 kilometerhokken. hokken. En wij gaan nu een kilometerhoek doen vandaag. Een kilometerhok? Kilometer ja, ja. Dat klinkt heel technisch, maar uh, eigenlijk loop je een uur lang... door een kilometerhoek van 1 bij 1 kilometer. Ja. En de grap is dat je eerst, want daar zijn we nu net mee begonnen... eerst een telling van vijf minuten doet. Een soort speedtelling. Uh, speed ja, dat is een uh, punttelling. Die kun je in het begin doen, kun je ook halverwege doen. Want aan het eind, als je maar in het middelpunt van je kilometerhokje... een punttelling ja. doet. Oh, ja. snel, want we, we hebben je nog maar een uh, half uh, minuut uh, voor uh, deze uh, eerste. Ja. Dus jij moet door. Uh, ja, nou, ik heb uh, kijk uh, koudtje nog koudtje even genoteerd. Uh, Huismus zit nog op de achtergrond. Ja, maar dit telt haan. nog mee toch? alles wat we nu ja, zien. Ja, ja, ja. ja, laten we even kijken nog. Of we... Winterkoning. Ja, huismus. Kolmees. Vink. En we zijn nu over 4 seconden, 3 seconden, 2 seconden, 1. Klaar. Oké, okay, nou dat was de eerste. Wat hebben we nu hier op het kaartje staan? is een prachtige kaart van dit deel van uh, Naar een, de Meergebied. We hebben hier een vink. We hebben een uh, gouden ganste op de verder Goudvink hadden we al. Huismus op het. Uh, op naar de meer op de, op de stadszicht. Uh, we hebben een pimpelmees, we hebben een koolmees gehoord. Bij het begin van de vijf minuten telling hadden we een boomkruiper. En er zaten twee gaaien te gaaien, vlakbij op, la, op het landje. Ja. Nu hoor ik nog een spech. Nou die doet net niet mee. Ik hoor ook een haan. Ja, die, ja, die mag uh, als nee, hij uh, ja. in de vrije natuur zit en niet gebonden is. Uh, oh, hij zit in een hok, zie ik, dus die telt niet mee. Nou, is zit wel een hok in het kilometerhok. Dat en die Galloways hier tellen ook niet mee. Nee, dat nu wordt alles precies door jou ingetekend op wat je uh, vandaag, op dit moment, in deze vijf minuten hebt gehoord. En ja. Hoe gaat het dan verder? Nou, dat doe ik dus nog zometeen nog een keer vijf minuten. En vervolgens ga ik een vijf, vijf minuten telling doen. En al die gegevens ga ik invoeren op de website, vogelatlas.nl. En als al, iedereen dat doet, iedereen heeft zich aangemeld voor een blok of voor een atlasblokje. En als iedereen dat op dezelfde manier doet, dan krijgen we over vier, vijf jaar een heel mooi nieuwe atlas van de Nederlandse vogels. En zit dan hier, want de, deze kaart, is 5 bij 5 kilometer... Het, het volgende ja, dit, stukje dit is, wordt dan... Dit is één kilometer, hè? Eh, dit is één kilometer, ja. maar jij, hè, die hokken zijn 5 bij vijf. 5, ja. Het volgende kilometer doet ook iemand het daar hiernaast. Ja, dat zou kunnen, ja. ja. Ik kan het zelf doen, maar iemand anders kan het ook doen. Ja, ja. En dat, doet, ja. Eh, dat doen honderden, maar zo niet duizenden vogelaars in Nederland. En is dan heel Nederland al ingevuld met mensen die hokken doen? Of heb je nog veel witte We vlekken? We hebben nog wel wat witte vlekken. Er zijn er van de 1685 atlasbokken die te vergeven zijn... zijn er ruim 1200 gekleemd. Dus we zeggen dat tellers zich daar garant voor stellen. Nou, dus we hebben nog ongeveer 500 blokken te doen. Maar we hebben nog twee, tweeënhalf jaar, drie jaar bijna. Dus uh, we zijn aardig op weg. Maar er kan nog meer bij. Ja. Um, straks nog meer over de atlas. Jij zei, ik heb nu vijf minuten gedaan en ja. nu moet ik een uur lang dit gebied doorstruinen. Ja, nu ga ik uh, op de basis van die kaart die ik hier voor mijn neus heb... ga ik al die paadjes en al die laantjes lopen... om zoveel mogelijk verschillende biotopen te bekijken. Want hier zitten wat slootjes, hier zit een bosje. Nou, dan wil je natuurlijk zoveel mogelijk proberen, al die soorten die daar zitten op zicht, op zang, bij voorkeur op zang natuurlijk... want dat is een broedvogeltelling... Uh, probeer je die eruit te krijgen, want die moet op de kaart komen. Oké, okay, okay. ja. dus de snelle telling is nu gebeurd. Ja. En nu gaat de slow... U gaat, nou ja, slow, slow uh, vijf minuten, is, klinkt heel veel... Ja. maar is voor een uurtje of voor een kilometer ook best, best weinig hoor. Ja, het is toch onze halve uitzending. Dus uh, we zien je straks terug, ja, terug ik, Harvey. Komt straks terug. Tot zo. Tot zo. Hoi, hoi. U hoorde, u hoorde voor de gelegenheid in twee delen gesplitst. Het derde deel, het presto uit de symfonie in G Groot van de bohemse componist Dusik. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Nog een paar dagen, misschien een week en dan barst het los in de natuur. De padden staan te trappelen om te beginnen aan de grote trek en de dagvlinders aan hun eerste vlucht. Zo, Minno schuift zijn stoel even naar achteren. Ja, zonder... vindt, uh, welkom. Wou je de tekst oppikken of zal zonder ik verder gaan? Kan vertellen. Nee, laat ik dit eens vertellen. Uh, want volgens de Vlinderstichting zijn er de afgelopen maand... driekwart kwart minder vlinders gezien dan in dezelfde maand vorig jaar. Boomblauwtjes werden nog helemaal niet geteld. En ook de gehakkelde Aurelia, Dagbouwoog, Atalanta en Bondzandoogtje... zijn nog nauwelijks gezien. Ook sommige vogels blijven achter. Waar blijft toch die zwartkop en de grote golf tjiff -tjaffen? En ook die pollen die komen eraan. Dus het hooikortseizoen dat gaat ook zo beginnen. Ondanks de kou toch nog een flinke fenolijn. Blijft u bellen 035 6711 338. En luister naar een samenvatting van de meldingen van deze week. Francine uit Zandam. De eerste bloem in mijn camelia bloeit. Voor mij is het voorjaar. Mijn naam is Wietse van Houden. Ik woon in Huisterheide bij Zijst, Utrecht. Vanmorgen door de radio hoorde ik dat de Atlanta nog niet was gesignaleerd. Maar ja, dat komt omdat ik mijn melding niet heb doorgegeven. Afgelopen woensdag zag ik de Atlanta hier bij mij in de tuin vliegen. Nans nou, smits uit Gouda. Sinds deze week is er een lijster in onze tuin... die ondanks de kou toch kan ziet om genoeg slakken te vinden... voor een heus te smitsen van kapotte slakkenhuizen. Monique van den Broek Den Haag, de eerste bosanemonen op landgoed Rijgersbergen. Naast de witte sneeuwklokjes. Elkje uit Delft. Afgelopen woensdag viel me op dat al diverse lage struiken aan het uitlopen zijn. Onder andere de wilde roos, de liguster en de vlier. En ook de eenstellige meidoorn begint al blaadjes te krijgen. Hans Verwarden in Zutphen. Wij wonen aan het water en vanavond rond zonsondergang zag ik een grote zwerm vogels, misschien wel honderd of meer, neerstrijken in het hoge riet. Zo te zien waren het allemaal kwikstaarten. Zoveel kwikstaarten had ik nog nooit bij elkaar gezien en zeker niet in het riet. Peters van der Kolk. Op de IVN tuin in Reden bloeien de taxussen. De onopvallende bloempjes van de mannelijke struiken produceren wolken geel stuifmeel. Yvonne Stokman, in Nederige Ik heb een aardhommel gezien, een koningin. Sonja Borsboom, Ulikoten. Bij mij in de voortuin een eerste fiets. Hij waait nog een beetje uit zijn jasje. Maar hij is toch al op zoek naar een mooi plekje om te nestelen en te fluiten. Wiljan Wiskerke uit Oude Landen, Zuidbeveland. Een van de drie boeren die hier vorig seizoen heeft gebroed is gisteravond, net voor de duisternis inviel, uit hun overwinteringsgebied teruggekeerd. Ze cirkelden rond op de koer voor de al gesloten schuurdeur... en schoten onmiddellijk naar binnen en hun nest in, toen de deur voor hen geopend werd. 4 april is rond hun normale aankomstdatum, maar de weersomstandigheden zijn zo extreem... dat ik mijn hart vasthoud of ze het in deze kou met weinig of geen vliegende insecten... na hun barre tocht nog een dag of drie uit zullen kunnen zingen. Want pas maandag is ons beloofd dat de lente zal beginnen. Dag. Ja, nou gelukkig was die lente gisteren al een beetje begonnen. Ik was echt verrast. Ik kon opeens in de zon zitten. Lekker op het terras. En als u dan wat ziet vanaf het terras, blijf dan bellen. 035-6711-338 hier in het uh, Naar de Meer lopen ruim 100 Galloway-runderen. Ik zag ze er net al even met, uh, met Harvey. Ze hadden er een paar staan. Maar goed, ze mochten niet. niet ze deden niet mee de telling. Uh, die Galloways die helpen de beheerders om de bol een beetje kort te houden. In de wintermaanden worden de meeste van die runderen tijdelijk elders ondergebracht. Maar de afgelopen dagen keerden ze weer terug naar hun vertrouwde stek. Rob Buiter is erbij als Wouter Slors, de beheerder van de koeien van Free Nature, de dieren weer opvangt bij de stal. Daar komen ze Wouter. Terug van even weg geweest. Ja, een maand of drie, vier. Even ja. de winter elders gestaan. Ja. Zoals je ziet, er kalf bij terug. Oh kijk, dit is echt een heel kleintje. Ja. Dat is meer flappen dan kalf. De gele flappen zijn groter dan uh, zijn oren. Ja. ja. Ja, ja, ja, ja. Maar hij doet het goed, hij doet het goed. De moeders komt heel voorzichtig de loopplank van de vrachtwagen af. Ja, de uh, stenen, ja. Zijn ze altijd een beetje voorzichtig. Ja. Hek dicht. Die worden hier even apart gezet. En dan? Nou, er komt hier, vanmiddag komt er een boer met een veewagen. En die, die zit in de Zuidpolder. Daar komt het op neer. En er staan er al 18. Daar komen ze bij. Maar waarom moesten ze überhaupt in de winter weg? Uh, winter is te nat. Het land is hier te nat. Dus uh, voor de draagkracht van de percelen moet je gewoon de, de veedichtheid echt naar beneden brengen met uh, nou, zeg maar uh, een stuk van 30 hectare lopen dan ineens nog maar uh, acht koeien of zo Dat okay, gaat goed. Dus er blijven wel een aantal dieren in het gebied, ja. maar dat kunnen ja. gewoon niet zoveel als in. Nee, zo. ongeveer de helft gaat weg. Volgens Sorry. mij staan we in de weg, uh, er komt een tweede Nou, even opzij. Achter even, even achter de rek gaan staan. Ze zien er booster uit uh, dan wat ze zich gedragen is, uh... Zullen we dat heel even afwachten voordat ze in het hok staan? <laughs> Je ja, maakt het helemaal spannend, water. <laughs> oh. Mooie, wollige, zwarte... Zwarte vachten. Ja, vrachtwagen leeg. Mooi. Ook dat hekje we dicht. Is de, de tijd er al wel rijp voor? Ik bedoel, iedereen heeft het erover dat het zo koud is. Het is een waardeloos voorjaar. Is er al voldoende, vers, het? Nee, nee. Dus niet, uh, voldoende fris gras? Ja. Nee, er is niet voldoende verse gras. Er zit echt te schreeuwen om, uh, om, om, om uh, regen en warmte eigenlijk. Die twee dingen. En dan eigenlijk in een andere volgorde warmte en regen. Dat zou mooi zijn. Dus, dus uh, als dat er niet is, moeten ze inderdaad ook echt bijgevoerd worden? Ja, ze worden een beetje bijgevoerd. We voeren ze er nog steeds bij. Want het vet zeg maar, waar ze de winter mee ingaan, is ongelooflijk veel. Ze gaan met... met, met met honderden kilo's vet gaan ze de winter in. En ze komen gewoon graadmager eruit. En daar zijn ze nu. Dus dat vet is gewoon op. En dan, en dan moet je bijvoeren. Zeker ook omdat het voorjaar dat betekent dat ze, dat ze hoogdrachtig zijn of net gekalfd hebben. Zoals die koe daar. Dan loopt de koe heel snel terug. Dan kan die ineens niet meer op die buffer... Uh... Leuk. en ja. moet je bijvoeren. Ja. Ja. ja, want voor de duidelijkheid, dit zijn echt gehouden koeien. Het is niet dat jullie uh, spelen alsof dit wilde dieren zijn nee. die het gebied onderhouden Maar de meeste wilde dieren gaan ook niet per vrachtauto naar een wintergebied. Dus uh, wat dat betreft is het ook gewoon. Uh, dat is hier uh, gewoon echt niet, uh, niet mogelijk. In deze stedelijke setting lukt dat gewoon niet. En uh, het zijn gehouden dieren en daar heb je een zorgplicht voor. En dat betekent dat je gewoon de, de ondergrens secuur moet bewaken. Zo ja. simpel is ja. het. En hoeveel komen er uiteindelijk weer in het gebied te lopen deze zomer? Op dit moment zijn het er 165 en dat groeit dan naar 190 ongeveer. En dan gaan er weer uiteindelijk aan het einde van het seizoen zo'n 30 de pan in. Ja, naar de slager. Naar de slager, ja. ja. Een ja. lemmen, de beheerder komt ook even kijken bij de dieren die ja, ja, ja. weer terug zijn. Heb je het kleine kalfje daarachter al gezien? Ja, schiet Net met, even tussen ja. de benen van de moeder ja. door. Ja, het is ongelooflijk de afgelopen weken hoeveel kalfjes er al zijn geboren in die, in die koude eigenlijk. Dat gaat al meer dan een maand. Maar dat gaat allemaal goed. Ja, die wachten niet op het betere weer. Nee, nee, nee. nee. Het is eruit, moet eruit hè. En daar kunnen we straks als bezoekers ook gewoon allemaal weer tussendoor lopen. Nou, tussendoor de instructie is wel dat je een klein beetje afstand moet houden, 25 meter. Je moet niet tussen de kudde door gaan lopen. En eigenlijk zeker niet als de kalf erbij loopt. Zeker lopen. niet als de kalver zijn. Dat is eigenlijk het enige echte risico dat je tussen de moeder en het kalf terechtkomt. En uh, nou, zeker in deze tijd moet je daar een beetje op letten. Dat kan heel eenvoudig door niet midden door een groep heen te wandelen. Maar verder hebben deze dieren eigenlijk geen interesse in ons. Nee. Wat ik ook heel leuk vind uh, als wandelaar is dat deze dieren dus in een natuurlijk verband leven. Natuurlijk familieverband waardoor de sociale samenhang van de kudde... Dat je net als bij wilde dieren daar veel meer aan kunt beleven dan bij de gemiddelde koe in een, in een weiland. Anders dan alleen maar een weiland vol dames ja, die ja, daar alleen maar ja, voor de melk staan. Ja, die helemaal staat. uit een sociale verband uh, qua kudde leven. En uh, dat maakt dat uh, ja, de kudde heeft ook een uh, gemeenschappelijk geheugen van het terrein. De kudde blijft altijd hetzelfde komen. Af en toe dieren bij of er gaan dieren uit. En uh, ze hebben hele goede terreinkennis en ze leren ook. Je kunt merken dat ze allerlei dingen in het begin waar ze in het begin problemen mee hadden dat die na een paar jaar zijn die 60 uh, aan gewend hebben dat gewoon geleerd en dan gaat het ja. vanaf dan goed en dat geven ze ook aan elkaar door ja dat is mooi om te zien kan er nog een uh, meu vanaf of zo? dat <tiedert> ja dat kunnen we ook horen het ronde uit de harpsonate nummer 2 van de Bohemse componist Václav uh, uh, Jan Dusik, uitgevoerd door Roberta Alessandrini op harp? En terwijl wij daarnaar zitten luisteren, kijken we hier uit over de mm -hmm. landerijen uh, rond het Nadermeer. en zien wij een, uh, een de Witte Buizer vloog. Zilverrijgers hebben we inmiddels. Hè? We zijn met één begonnen toen we hier de eerste uitzending zaten. En inmiddels zijn het er vijf. Ja. Ik denk dat wij dat ook aantrekken. Ik denk het ook. En die witte buizert, die zat net al een beetje midden in het veld. En een paar weken geleden zag ik een buizert een soort duik uh, aanval maken op een, uh, op een witte, een van die witte reigers. Nou, we praten zo direct nog met Harvey van Diek en Heel Nico ambitie. de Haan, die schuift nog aan. Dus we gaan het ze allemaal vragen hoe dat nou precies zit. De Partij van de Dieren gaan we het even kort over hebben. Die gaan namelijk iets nieuws doen in hun uh, strijd voor een gifvrij Nederland. Aanstaande vrijdag lanceren ze de gifklikker op internet. Uh, Tweede Kamerlid Esther Ouhand legt uit wat dat nou precies is, die gifklikker. Er wordt in de Nederlandse landbouw, met name in de bollenteelt, ontzettend veel gif gebruikt. Dat is natuurlijk heel slecht voor de natuur. En ook voor de mensen die rondom die percelen wonen. En de mensen die dat gif gebruiken, die weten precies hoe ze dat moeten doen. Die zijn beschermd, die dragen pakken en, en maskers. Maar als je daarnaast woont en die uh, gifstoffen verdampen... dan heb je eigenlijk geen idee hoeveel schade dat oplevert voor je gezondheid. En wat is nu de bedoeling van gifklikker? Nou, We willen mensen in de gelegenheid stellen om uh, hun zorgen te melden... op het meldpunt uh, gifklikker.nl. Dat heeft de Partij voor de Dieren samen met Stichting Bolleboos... gaan we dat vrijdag lanceren. En mensen kunnen daar al hun zorgen en hun meldingen kwijt... als ze het gevoel hebben dat de regels overtreden worden. Maar ook als ze vragen, goh, ik heb een moestuin die ligt naast een bolle veld. Wat moet ik daar doen? Kan ik die groenten wel gewoon eten als daar naast is? En we willen al die meldingen verzamelen... zodat duidelijk wordt uh, wat de gevaren zijn voor de volksgezondheid... als je naast zo'n veld woont waar regelmatig veel gif wordt gespoten. Hoe herken je het als iemand met uh, foutgif aan het spuiten is... Nou, dat is het punt. Dat weten mensen vaak niet. En wij willen Gifklikker dus ook echt openen om duidelijk te maken... welke zorgen er bij mensen leven die rondom die percelen wonen. Want je weet vaak niet uh, wat de regels zijn. De boer weet dat wel. Die heeft daar een heel pakket aan instructies uh, over. Maar als je daarnaast woont, heb je geen idee of hij zich aan de regels houdt. Mag hij op dit tijdstip wel spuiten? Mag, uh, mag dat wel zo waaien? Uh, hoeveel mag er op Welk spul is het eigenlijk? Dus het is... En bedoeld om uh, vermoedens van overtreding uh, te inventariseren. Maar ook zeker om duidelijk te krijgen met welke zorgen mensen zitten die rondom uh, zo'n bolleveld wonen. En dat gaan we duidelijk maken aan het kabinet. Zouden gevaarlijke middelen niet gewoon verboden moeten worden? Waarom moet het via zo'n meldpunt? Jazeker, we moeten af van het uh, gebruik van gifstof in de landbouw sowieso. Uh, maar totdat het zover is moet je in elk geval de, uh, de volksgezondheid beschermen. En daarom is het belangrijk dat daar ook aandacht voor komt. De Gezondheidsraad doet al, uh, kijkt al of het nodig is om hier verder onderzoek naar te doen. De toxicologen waarschuwen voor de gevaren van het gebruik van gif voor omwonenden. En uh, ja, wat de Partij voor de Dieren betreft zo snel mogelijk uh, een complete gifvrije landbouw. Maar in de tussentijd moet je ook echt zorgen dat uh, kinderen die rondom deze percelen spelen, mensen die er wonen, goed worden beschermd. Al dus Esther Auwhand van de Partij voor de Dieren. De gifklikker is vanaf aanstaande vrijdag online. Um, wij gaan heel even kort offline voor Ster en Nieuws, gelezen door Ewout de Jong. Vroeger werd u zo wakker. Of zo. Vanaf nu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 En minister Schippers gaat ervan uit dat de zorgverzekeraars volgend jaar hun premies verlagen. Verzekeraars verdienen meer doordat de prijzen van geneesmiddelen zijn gedaald omdat patenten zijn verlopen. Schippers zal de verzekeraars erop aanspreken. Het weer lokaal nog nevel of dichte mist. In de loop van de ochtend overal zonnig, middagtemperatuur van 6 graden op de Wadden tot 10 graden in het zuiden. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws.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 Kijk op hzt.nl voor een theater bij u in de buurt. Drie minuten over half negen. Vroege Vogels, tijd voor onze columnist. En dat is vandaag... Lies Visgedijk. Lies Visgedijk, onze vaste columnist. Momenteel druk in de weer met filmopnames voor de nieuwe Nederlandse comedy Soof. Gelukkig kruipt het bloed bij Imkers dochter en amateurbioloog Lies waar het niet gaan kan. En schreef ze ook deze maand voor ons een column. Hier is Lies Visgedijk. Zoals er in elk dorpje of stadje in ons land een Chinees restaurant te vinden is... zo woont er overal in Nederland een spreeuw. Heb wat fijn. Of ik nou in Drachten speel of in Apeldoorn of waar dan ook... dan is daar overal de vertrouwde Chinees. En wat staat er veel op het menu? Combinatiegerechten, kip met appelmoes... Chinese champions in oestersaus. Maar de laatste tijd wordt er ook experimenteel gewokt. Ook in all-you-can-eat variaties. En er wordt hip gedaan met sushi of fusion-gekkigheid. Alles kunnen ze. En dat kan een spreeuw ook. In al die plaatjes zit er wel eentje te kwinkeleren. Het zijn er twee of drie of zestig, maar ook driehonderd... onderweg langs de snelweg Wolken door de lucht... in prachtige, steeds veranderende formaties. Zo'n spreeuwwolk is het mooiste dat er is, durf ik rustig te zeggen, want ik heb toch al heel veel gezien. Toen ik net in Amsterdam woonde en heimwee had, stond ik vaak alleen op de dam... te kijken naar die grote zwermen die jolig door de lucht acrobatiekten. Onderwijl produceerden ze de krankzinnigste tonen. Die rare chromatische fluit is onmiskenbaar van een spreeuw. Maar pas op, hij houdt je vaak voor de gek. De spreeuw die zou op feestjes en verjaardagen best een aardig zakcentje kunnen bijverdienen als kunstig imitator. Merels, meeuwen, mezen. hij schudt het allemaal uit zijn mouw. Ook zijn viererkleed lijkt te zijn ontworpen voor een goeie komiek... die tussen de paaldansact en een trapezenummer gezellige mopjes vertelt. Een mooi glimmend showjasje, met spannende schakeringen van zwart naar donkergroen, met lichte puntjes. Het maakt hem ook niks uit waar hij woont met zijn honderden in een populier, vlak langs de A1, in een kastanje in het stadspark, in een stil natuurgebied. Hij nestelt graag in een gat in een boom. Of onder de pannen van een oud gebouw. Het gelukkigst is de spreeuw natuurlijk met een paar honderd vrienden en bekenden in de Betuwe. Als de kersen rijp zijn. Daar zijn wij fruitliefhebbers dan weer niet zo gelukkig mee. Maar wat te doen? In mijn dorp zat een fruitteler met een spreeuwenkanon. Dat om het kwartier een keiharde knal gaf. Maar nu met het laagstamfruit zie je tegenwoordig in het kerstseizoen overal netten. De gedupeerde fruitamateur die moet doen met pannendeksels of met een touw met emmers eraan. De oude heer Jansen uit Heel zat met een tuinstoel en een biertje onder zijn twee kersenbomen en schoot om de zoveel tijd een flinke dolhagel hagel naar boven. Zo verenigde hij het nuttige met het aangename. Die paar spreeuwen die met elk schot van tak naar tak dood naar beneden flikkerden, nou daar zat hij niet zo mee. Voor een lekker stukje spreeuw door de nassi, daar zaten wij in de 17e eeuw dan weer niet zo mee. Aan elk zichzelf respecterend huis hing wel een spreeuwenpot... waar je tegen de tijd dat de jongen uitvlogen... heel handig aan de achterkant een dekseltje openmaakte... en de lekkere hapjes voor het uitkiezen had. Dat lijkt mij geen leuk werkje. Ook lijkt mij het spreeuwenvlees van de bordjespulken een vervelend klusje. Misschien vonden ze dat in de kleine ijstijd... toen je de hele dag op je Friese doorlopers voort moest met maar een halve koek geen enkel probleem. Maar nu vind ik dat we het maar op Chinese champignons met oestersaus moeten houden. Lang leven de spreeuw. Finale uit het concerto per quartetto in F-klein van de Italiaanse componist Francesco Durante. Welkom in Tuinreservaten.nl Tuinfotografen. Modeste Herwig gaan wij dit seizoen regelmatig op pad. Want zij heeft allerlei nuttige tips om de tuin zo mooi mogelijk op de foto te zetten. Maar met deze late kou valt er ja, niet zo bij zoveel te zien. Of toch? Er zijn natuurlijk altijd wel wat vroege bloeiers. Zoals de krokus, het sneeuwklokje en de kerstroos. Henny Radstaken loopt bij Modeste Herwig de tuin in. Rek je door. Hier is een beetje een beschut gedeelte. Dan zie je ook dat de kerstrozen nog wel mooi recht staan. Ik heb wat verschillende hier verzameld. Er zijn echt honderden verschillende kleuren met spikkels, zonder spikkels, een beetje geel, meer roze, rood, helemaal wit. Ja, ze zijn al een tijdje aan het bloeien, maar ze staan nog prachtig in bloei. Het enige met die kerstrozen is dat die bloemen wel een beetje hangen. Dus je moet vaak wel eventjes door de knieën Aha. om echt dat mooie hartje te kunnen zien. En je ziet hier uh, bijvoorbeeld een hele mooie met spikkels. Kijk, als je die bloem een beetje omhoog houdt. Maar oh, nou, deze ja. heeft een klein beetje voorschade. Hij is wit aan de buitenkant, de bloem, ja. maar binnenin Kijk, zien allemaal mooie... Kijk mooi. mooi uh... Prachtig, hè? Ja, een paar spikkeltjes. Ja, Ja, nou, en dat wil je natuurlijk ook juist op de foto. Dus of ja, je moet echt helemaal op je buik gaan liggen. Maar wat ik ook wel eens doe, is dat ik hem even zo over een ander takje heen haal. Dat hij iets meer omhoog komt... En dan kun je heel mooi dichtbij met je macro lens daar een foto van nemen. Wat natuurlijk wel belangrijk is bij alle onderwerpen, trouwens, maar dat je een mooie compositie maakt in je foto. Dan wordt het eigenlijk pas echt een mooie foto als de compositie ook geslaagd is. In ieder geval is het belangrijk dat je van tevoren goed bepaalt wat je onderwerp is. Nou, in dit geval is dat dus die Kerstroos. Dat houdt in dat je niet ook die hele omgeving erop hoeft te hebben. Want dat leidt alleen maar af van je onderwerp. Ik wil nu alleen de bloem zien. Ik wil eigenlijk alleen de bloem zien. En er mag wel wat achtergrond bij. Maar die moet niet te nadrukkelijk aanwezig zijn. Dus dat is wel belangrijk. Maar als je een beetje een overzichtsfoto van je, tuin, van je ja. tuinreservaat wil maken. Ja. Foto's kunnen nu weer ook geüpload worden bij ons op de site. Oh, dus leuk. ga vooral aan de slag. Ja. Waar moet je dan rekening mee houden? Nou, je kunt in ieder geval uh, ook bij een overzicht toch kijken... dat je een bepaald punt in de tuin echt als onderwerp kiest. Het kan bijvoorbeeld een tuinbank zijn of de vijver. Dat je dat op een mooie plek in je, in je beeld uh, zet. En bij die kerstroos, daar zit je die bloem natuurlijk. Die komt midden in, op de foto. Ja, nou dat doen heel veel mensen. Uh, inderdaad, de bloem in het midden van de foto zetten. Dat is niet uh, fout of zo, maar het is vaak net even wat spannender... als je hem wat meer uit het midden haalt... En dan kunnen we ook altijd wat houvast hebben aan de gulden snede. Dat is waarschijnlijk wel een bekende verhouding. Het is een, een verhouding die heel veel voorkomt in de natuur. En wordt als mooi ervaren. Wat is precies? precies? Ja, je kunt heel grof zeggen dat uh, als je kijkt naar een lijn... dat het zo'n beetje gaat om een derde, twee derde. En als je op die manier je beeldvlak in gaat delen... dan zou je misschien ook even kunnen denken aan dat spelletje boterkaas en eieren. Dan zie je vier lijnen die het vlak doorsnijden en dan heb je vier snijpunten. En je zou één van die vier snijpunten kunnen nemen om de bloem op te plaatsen. He, dan is die net even uit het midden. Ja. Dat geeft net wat meer spanning in je compositie. Dan ben ik benieuwd hoe je dat gaat doen ja. met, die, met deze kerstroos. Ik ga wel mijn statief heel laag zetten. Want dat blijft natuurlijk toch een, een, een ja, laag bij de grond is de plant. Ik ga een uh, liggende foto maken betekent niet dat je zelf erbij gaat liggen? Nee, maar... dat ga ik nou niet <laughs> doen deze keer. We zitten wel heel erg laag nu. Ja. ja, nou zie ik die bloem vrij groot in beeld. Ik neem nog wel een knopje wat ernaast zit, neem ik erbij en een beetje blad. Maar ja, de, de bloem neemt toch wel zeker twee derde van het beeld in. En ik ga hem een beetje linksboven in de hoek houden. Beetje volgens die gulden snede. Even goed scherp stellen op het hartje. Kijk, nu zit hij al uh, iets uit het midden. Hij zou nog iets meer naar links kunnen. Dus hij gaat nog ja, hij even... nog, ja, hij mag nog iets meer ja, naar. Hij mag nog iets meer naar links. Een derde toe. Kijk, zo ja. is hij alweer uh, iets spannender. Dan zie je nog een uh, groot deel van de bloem ernaast. Ja. Staat erop die naar beneden hangt. Die geeft naar beneden hangt. Een mooie compositie. Ja, hè. Je geeft meteen een goed beeld van hoe de plant uh, groeit. En nu heb ik hem iets verder weggenomen. Uh, ik zorg er wel voor dat de achtergrond. Wazig is, zodat dat niet te veel af gaat leiden. Maar een modeste kerstroos, ik vind dat nog wel heel erg winters klinken. Ja, als nou die temperaturen, ook. ja, als die temperaturen nou, die gaan erg omhoog de komende week, eindelijk. Ja. Wat kunnen we nu gaan verwachten? Want het zal een explosie gaan worden in de tuinen. Ja, dat hopen niet? we toch wel. En zeker in tuinen waar veel bloembollen de grond in zijn gegaan, de afgelopen najaar. Je ziet hier ook de, de narcissen, zie je al die sprietjes al en dikke ah. knoppen. Dus ik denk dat de narcissen al snel eraan gaan komen. Allerlei andere voorjaarsbolletjes, zoals de sneeuwroem, gianodoxa... krokussen nog meer, blauwe druifjes... en eh, daarnaast ook natuurlijk een aantal struiken. Heel bekende forsythia met gele bloemen. Die heeft bijna iedereen wel in de tuin. Of in het plantsoen in de buurt. De ribes met die roze bloemetjes. En natuurlijk de magnolia. Ook een heel opvallende voorjaarsbloeier. Ook mooie roze bloemen. Ja, fantastisch. En je ziet ze nu al heel dik in de knop zitten. Ze hebben altijd een ja, ik zeg maar een bontjasje aan. Dikke schutblaadjes eromheen met uh, ja, een klein laagje bont haartjes erop om ze te beschermen tegen de kou. Ja, en zodra het wat warmer wordt, dan uh, gaan die snel open, denk ik. Dan kunnen we echt aan de slag binnenkort. Ja, zeker. En dan even denken aan boterkaas en eieren. Ja, een beetje aan boterkaas en eieren. En die mooie verhouding. Mooie compositie voor je foto. Nou, mocht dat boterkaas en eieren van Hennie nog te abstract zijn, op vroegevogels.vara.nl vindt u behalve de foto's van de kerstroos die Modeste net maakte ook een plaatje dat u kan helpen bij het bepalen van de guldensneden. Alas chocolai speelde het rondo uit de sonate in g groot open 36 nummer 6 van de Italiaanse componist Muzio Clementi een kleine drie maanden lang gaf Nico de Haan zangvogelles bij ons in Vroege Vogels. Prachtig. Veel moois passeerde de revue afgelopen weken. Van het fietspompende koolmeisje tot en met het aflopende riedeltje van de fiets. Eh, met wisselend succes trouwens. Ja, We hadden het er net, voor, net ja. nog even ja, over. De tekst had bijna kunnen zijn. De afgelopen drie maanden gaf Nico zangvogels les. Ja. Om ze eindelijk eens een beetje op te porren. Je ja. floot ja, ze voor, maar ze deed het niet na. Ja. ja het, het heeft ook... Uh... Oh, kijk, er is wel een mereltje die er even tussendoor komt. Maar het heeft ook met, uh, met de, uh, ja, de temperatuur duidelijk te maken. Hè? Vogels die, uh, die uh, zingen op basis van, van ja, de daglengte die verandert. En hoe langer de dagen, hoe enthousiaster ze worden. Maar ja, als het zo koud is, dan zou ik ook niet gaan zingen. Dat is, uh... En ze hebben dan, als het wat kouder is, veel meer tijd nodig om voedsel te zoeken. En, dus minder, en al die tijd dat je tijd eet, kun je niet zingen. Ja. Dus dat heeft ook met elkaar te maken. Dus het is ook gewoon een soort time management wat die vogel ja, doet. Maar, maar ondanks dat hebben we er toch nog heel veel kunnen vinden. Dat vind ik al wel heel, heel goed, ja. Maar is het ook de energie die je dan op een andere manier moet gebruiken? Ja, ik denk het wel, want je hebt om voedsel te zoeken kost ook energie. En als dat heel veel tijd kost om voedsel te vergaren... dan uh, heb je dus gewoon minder tijd om te zingen. Maar je ziet bij diverse vogelgroepen dat de zaak ontzettend ontregeld is nu, hè? Iedereen kan het zien. Als je nu naar buiten gaat, dan zie je grote groepen kievieten. Nou, dat is echt niet normaal. Die zie je normaal in de, in, in de nazomer. Maar die kievieten, die, uh, ja, in het weiland, het is droog en het is koud. Dus de wormen zitten diep weg. En dan is er onvoldoende voedsel. En dan moeten ze op andere plekken voedsel gaan zoeken. Want normaal komen kievieten terug en gaan ze gelijk naar hun territoria. en gaan ze daar nestelen. Maar nu zie je grote groepen overal. Afgelopen woensdag had ik een excursie op de IJssel. En ze hebben gevaren van kampen zo naar de ketelmond honderden sminten die lang weg zouden kunnen zijn naar het noorden toe. Heel, de hele vogelbevolking zit vast in Europa nu. Ja. Dat is een beetje gek, maar net als wij vast kunnen zitten op vliegvelden... zo zitten nu die vogels ja. vast. En zitten zij dan vast omdat het in het noorden nog niet, ook nog niet opgewarmd is? En het daarom het is moet, daar, of op moeten zij kaal... eerst hier nog meer opvetten voordat ze kunnen gaan Beiden. vliegen? Ze moeten, ze moeten hier meer opvetten, ze moeten hier in conditie raken. Ik zag die sminten heel wanhopig daar op de oever van de IJssel... op bijna kaal gras, hele kleine groeipuntjes... Eten. Er zit natuurlijk heel veel eiwit in, in, die groeipuntjes, maar het is minimaal wat ze er bij elkaar kunnen schrapen. Maar ook uh, vogels, of wij niet direct verwachten, komen in de problemen: uh, bijvoorbeeld torenvalken, die moeten nu gaan nestelen. Maar om te nestelen moet dat vrouwtje wat muizen gevoerd krijgen. Want we moeten stel van die knoepers van eieren gaan leggen. Als het gras te kort is. Heb je gras geen is kort heb je geen muizen. Want die muizen die moeten zich vermenigvuldigen. liefst in grote aantallen. Want dat is stapelvoedsel voor heel veel vogels. Ja. En dat blijft achter. Uh, en maar die merel, want we horen nu de merel er de helemaal doorheen. Die merel hoor ik wel elke ochtend als ja, ik daar naartoe Ja, Maar hoort. die gaat wel stug door. Die, is dat, zo, is dat uh, dan In tuinen zijn vogels er. toch wat minder uh, afhankelijk van uh, zeg maar de voedselsituatie. Want daar kunnen ze toch wat makkelijker nog al wormen en voer komen. Ik zie de bij mij in de tuin ook nestelen. die sleept ook al met nestmateriaal. Mm -hmm. uh, de zangpiek was een paar weken geleden heel flauwtjes, maar die is nu al behoorlijk. Ja. Als je nu de wekker zet, het uh, mag een uurtje later hebben de zomertijd, rond een uur of half zeven, dan hoor je echt een geweldige zangpiek. En, dan gaan die middels... en ze zingen nu ook al redelijk de hele dag door weer. Ja. Moet die Merel nou ook oefenen? Ja. Want bij wel... andere volgens hoor je uh. dat zo duidelijk, dat geoefend, van de vink. Ja. Ja, die die... Maar die merel die begint gelijk pas te zingen, maar die ja. oefent in het najaar ook een beetje. Hè? In het najaar dan heb je de fluisterzang van de merel. Dan hoor je heel zachtjes... Dan denk je, nou, er zit in de verte een merel te zingen. En als je dan in één keer start, die, dan is die merel op twee meter afstand of zo. Dan heb je de fluisterzang, dan zijn die jonge mannetjes aan het oefenen... en ook die oude mannen zijn ook al een beetje aan het oefenen. En die hebben het dan al zo, zijn al zo ingezongen dat ze het voorjaar zo van start kunnen gaan. Dan ja. Ja. Nou, hebben alle vogels dus last van die kou, dat is wel duidelijk. Uh, maar droogte is ook een enorm ding op dit moment, hè? Ja, droogte is een enorm ding. Je ziet het aan, aan, aan de grutto's die ook... Uh, ik zag pas nog een stel grutto's bij een opritje van een snelweg. Ergens zo is er om die plasje wanhopig voedsel zoeken... in plaats van dat ze in hun territoria bezig zijn met balzen en met, met eieren leggen en zo. Dus uh, de droogte zorgt ervoor dat die wormen diep blijven. en Je hebt een wat hogere waterstand nodig om die wormen er boven te drijven. Uh, maar ook voor heel andere soorten. Bijvoorbeeld uh, Het water is heel koud... Dus de visarend die zou nu al in redelijke aantal aanwezig moeten zijn. Dat is nog maar een enkele. Want uh, het warme water zit op de bodem van de sloot. Nou, anders hadden we nooit ijs in dit land. Nee. En al die vissen blijven lekker in het warme water. Terwijl een visarend moet, oppervlakte, vis, die moet een oppervlaktevis kunnen pakken. En die heeft ook een probleem, want die wil door naar Scandinavië. Dus uh, it, it ik ben benieuwd hoe nu... dit afloopt of er heel veel vogels nu het broedseizoen gaan overslaan of zo. Nou ja, dat is natuurlijk de vraag. Ja, Kun je ja. nu al zeggen wat voor <tacht> volgen dat heeft? Ja, nou, het is, uh, ik ben nog niet zo'n koffiedik kijker, maar ik kan me wel voorstellen dat uh, voor een groot aantal vogels... er gaan in slechtere conditie het broedseizoen in. En je moet toch, met name voor die vrouwtjes, die moeten een hele serie eieren leggen. En uh, uh, het voedsel is minder. Sommige soorten hebben er geen last van. Bosuil, wow, die gaat jaar in jaar uit door. Dat maakt hem niet uit. Slecht weer, goed weer. Die heeft zo'n breed scala aan voedsel. Van kikkers tot vogels tot muizen, maakt niet uit. Die, die pakt altijd wel wat. Maar de specialisten, die hebben de problemen. Huh. Ja. Um, het is nu de eerste zondag van uh, april. Normaal ja. de tijd van welk, uh, welke vogel? Ja, <tus> nu zou de zwartkop volop terug moeten zijn. Maar ja. ik heb nog... hebben gesprek. we ook nog even onder de knop. <tus> Puur toeval. Ja, het is een mooi klaterzangetje, Dit is echt... Uh. En die hoor je nu nog niet? Want Harvey van Dijk af... is nu buiten aan het hè, aan nou, Als hij met de op met... terugkomt, dan ja? zou me dat zeer plezieren. Maar ik ben de afgelopen uh, dagen veel in het veld geweest, veel buiten geweest. Nou, als je door de bossen loopt, het lijkt wel winter. Het is gewoon doodstil. Een enkele zanglijster of vink. Maar al die Afrikaanse trekkers, fieters, jifjaf, Ja. Het is compleet leeg in het bos. Ik heb dat nog nooit van mijn leven zo meegemaakt. En ik ben toch al... Hoe wachten ze dan tot de wind draait? Ja, de wind, het komende week, als dan de wind naar het zuiden draait... en de temperatuur loopt op boven de 10 graden. Nederland is een koelkast nu. Het is zo... 4 graden. En die koelkast is helemaal leeg. Er zit niks in voor veel vogels. En dan ga je dus hartstikke dood. Dat gaat dus niet. Maar we hebben toch de afgelopen jaren best stevige winters gehad. We ja. hebben de afgelopen jaren kunnen schaatsen. En we hebben nog een uitzicht gehad vanaf... Ja, maar dan in het voorjaar vanaf de schaatsbaan op een gegeven moment... Dan, je moet je voorstellen, die vogels die nu in, in, uit Afrika komen, die stoppen ergens bij de Middellandse Zee. Die voelen gewoon dat het... Uh, zeg maar, als je verder doorgaat, dat het voedsel minder wordt. Ze hopen ze elke dag zo'n 300 kilometer. Ze gaan niet in één keer non-stop door hier naartoe. Ze stop op een aantal keren. En als ze stops maken er is bijna niks meer te eten, ja, dan ga je niet door waar er helemaal niks meer te eten is. Dus als er dan straks de temperatuur boven de 10 graden komt, dan komt het insectenleven op gang, dan komt het vissenleven, dat muizenleven, dan begint het allemaal te bruisen. Dan maken ze misschien nog een inhaalslag. Het ligt eraan hoe snel dat gaat. Maar dat zou het ook heel snel kunnen gaan. Als dan we de temperatuur nu zo trek snel volgt in een paar dagen dan komen al die vogels tegelijk terug. Normaal heb je dan in maart, heb je in het begin, heb je de chift en dan komt de fiets, en dan komt de zwartkop. Zo'n je af, hè? een beetje. Ja. Ik denk dat we straks dat de op zijn kop staat. Dat je eerst zwart komt en ja. later op shift Het wordt een heel boeiend voorjaar. Straks de u nog de eerste. Ja. <laughs> ja. Maar ja, dan de andere kant, de vogels zijn gedoetjes. En Ze hoeven ook niet elk jaar succesvol te zijn. Dus als het een jaar mis is, is het op zich niet zo erg als het jaar erop maar weer goed is. Ja. Maar betekent dat nou dat in het zuiden. dat er nu een enorme hoeveelheid vogels maar zitten wachten? Ik daar? denk het wel, ja. Ik denk het wel. Vanuit Afrika gaan ze wel door natuurlijk. Die lange afstandstrekkers beginnen wel te, te, te trekken naar het noorden. Maar dan voel je op een gegeven moment. het wordt zo koud. Ik ga niet verder. En die zitten daar dus gewoon. Gewoon te wachten. Dan tot krijg je de straks winderaad. een soort zwarte zaterdag. Ja. <laughs> alle vliegtuigen op de grond houden, <laughs> alle trekvolgens de lucht in. En waar ligt, de, die, waar ligt die grens nu ongeveer? Ja, ik denk de zo midden Europa. Over? zo midden Europa, ja. Waar, uh, tot daar en het noorden daarvan is steeds koud. En het constant met die noordenwind. Dus je moet tegen de wind in vliegen en het is koud. Dat ga je dus niet doen. Dat geldt ook voor de noordelijke vogels. En het laatste stukje draait er dan naar het oosten toe. We hebben wel een hele trek gehad van kraanvogels. Hè? Die werden in één keer door de oostenwind. En die gingen wel door. Die zitten niet door weerhouden. Daar hebben we veel meldingen van gehad ja, van kraanvogels. Maar, maar die hebben ook een wat ander voedselspectrum. Die kunnen wat makkelijker, stevige vogels, die kunnen wel tegen... En ooieva's zitten volop op de nesten. Die ja. hier blijven, die zitten gewoon te broeden. En, dus wat voor de een een probleem is, is voor ja. de ander helemaal een probleem. Want waar ze nu dus zitten, waar in, in Midden-Europa, daar is wel genoeg voedsel. En daar ja, is de temperatuur ja, goed. Seks, seks. Ze krijgen genoeg te eten. Ja, dus ja, als ze hier wel. straks aankomen, zijn ze, uh, ja. ze moeten ze, ze direct zo fit uit het werk, geen ja. tijd om te balsen, gelijk nesten te bouwen, eieren leggen. Want ja, elke, ja. de meeste kleine zangvogels, die moeten in die periode dat ze hier zijn, enorme prestatie leveren. Moeten minstens twee keer broeden. Anders hebben ze te weinig nakomelingen om die trekvogelsterfte te overleven. Want ja, van elke boerenswaai van de vijftien geboren worden, komt er eentje terug. Dus je moet er behoorlijk wat maken, wil je aan de rest van het seizoen genoeg overhouden. Dus, ja, dus is, ja. Uh, ja, dat is best spectaculair spannend. In Nou, ja, heb je 23 vogels behandeld in de cursus, Nico? Toen maar zoveel veel. Noem, noem ze ze allemaal op. <laughs> ja, dat gaat niet lukken. <laughs> welke, nee. welke heb je nou niet gehoord waarvan je dacht van, oh, dat wordt een makkie? Uh, uh, ja, even denken, de vink. De vink, dat was merkwaardig. Die, uh, uh, die zong elke ochtend vol op. En, uh, dus ik zei nou, op een gegeven moment, zeg ik zo, nou, als ik de vink niet zink, eet ik mijn pet op. Maar dat had ik ja. niet moeten doen. Ja, je hebt hem ook niet meer op. <laughs> nee, <je> hebt, <laughs> nee, en toen kwamen we op die ochtend in het gebied. En het was koud en het vroor. En ze hadden gewoon helemaal geen zin erin. Nee. Terwijl ze die ochtenden daarvoor al redelijk op slag waren. Dus, uh, het ja. roodborstje, volgens mij konden we die ook niet... Uh, nee, hebben we alles alweer, afgefietst en ook, gedaan. Ja. roodborstje wou ook even niet meedoen. Nee. Nou, ze we hem nog even uh, uh, uh, ja, die... uit de doos halen? Laten we hem even ja. ingeblikt er wel... Ja, bij het roodbosje moet je altijd even geduld hebben, hè? want hij zingt niet door. Hè? Hij is net zo lang stil als dat hij zingt. En dan weet je dat hij altijd wel weer komt. En dan, dan, kun je goed luisteren. En dan weet je ook dat het een dan... roodbosje ja. is, want veel andere vogels doen dat niet op die manier. We hadden er nog een onder de knop nu. Oh, de veldleven, ja. Ja, ja, ja, ja, dat, nou, dat, was, een, dat was geweldig. Is de veldleeuwerik nou... Want een tijd terug was ik in de, op de Veluwe. Toen zagen we en hoorden we de boomlevering. De boomleeuwerik. Ja. Ja? Ja. Is die eerder dan de veldleeuwerik? Dus ze zijn allebei ze heel al? vroeg, hoor. Ze zijn allebei heel vroeg. En, uh, uh, je kunt in februari soms al de, de veldleeuwerik en de boomleeuwerik horen. Ja, ze komen allebei heel veel terug. Ik weet wel dat we gingen voor de veldleeuwering naar Arkenheim, Arnhemse polder. Het was ook weer zo guur en zo koud. Ik denk, nou, een beetje veldleeuwering gaat niet zingen nu. Hè? Nee. En we stappen het weiland in en hij begint boven ons, de veldleeuwerik, te tieren Ja, op afroep als het ware. Dus ja, dan is mijn dag ook weer goed. Ja. Heel kort nog, als ja. die lente zometeen gaat losbarsten, want dat gaat-ie, wat ja. gaan we dan nog horen? Nou ja, we krijgen in ieder geval nu dan straks komt de fiets dus terug. Die zwart kom komt terug. Gekraagde roodstaart, uh, zwarte staat. Uh, er komt nog een hele serie vogels aan. En wat misschien wel leuk ja. is, ook voor de luisteraars, is dat ze vandaag nog kunnen instappen. Dus als ja. ze nog mee willen doen... De cursus, doen. u kunt nog meedoen. Nico. Dank je, Nico. Dank je. Laat ja. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. 300 jaar vrede van Utrecht. Dit is grote dag. Het Rijksmuseum, zoals het vroeger was. Wanneer ik de gelegenheid aangreep. een en ander te zeggen. En het ontstaan van Stadion de Kuip. OVT, Radio 1. Straks om 10 uur. Het nieuws van alle kanten. Nou, Boarding. Alle passagiers voor Barcelona.